Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Politiek Den Haag reageert verontrust op het bericht... dat de rechterhand van de president van Eritrea naar Nederland komt. Het dictatoriale regime regeert met harde hand... en bemoeit zich intensief met onderdanen in het buitenland. De minister zou gaan spreken tijdens een Europese conferentie... van de jongere afdeling van de regeringspartij. Dat melden de nieuwsite One World en het radioprogramma Argos... De bijeenkomst zou komend weekend zijn, maar het is niet duidelijk waar. De Nederlandse overheid onderzoekt of de minister kan worden geweerd. De vrees is dat de conferentie wordt gebruikt om spionnen te recruteren. Huizenkopers kiezen bij het afsluiten van hun hypotheek... steeds vaker voor een rentevaste periode van 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar... zijn die hypotheken ruim 30 vaker afgesloten. De belangrijkste reden is de lage rente. Volgens de hypotheekverkoper willen klanten daarvan zo lang mogelijk profiteren... en spreken ze dus een rentevaste periode van 30 jaar af. Bij zo'n hypotheek ligt de rente op zo'n 3 In Nijmegen heeft een grote brand gewoed in een winkelcentrum. Die brak uit in een supermarkt die kort geleden is gesloten. Het vuur sloeg over naar zeker vijf andere winkels in het pand... De brandweer riep mensen op om uit de buurt te blijven omdat er bij de slager in het winkelcentrum gasflessen liggen die worden gebruikt voor barbecues. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Nederland heeft zijn regeringstoestel verkocht aan een Australische luchtvaartmaatschappij. Volgens de Telegraaf maakt minister Schultz dat vandaag bekend. De Fokker 70 zou 3,7 miljoen euro opleveren. Het vliegtuig is verouderd en kan niet zonder tussenstop naar bijvoorbeeld de Antillen vliegen. Het kabinet heeft daarom een Boeing 737 businessjet gekocht als vervanger voor 89 miljoen euro. Het weer nog trekken wolkenvelden over het land, afgewisseld met soms wat zon. Vooral landinwaarts kan er vanmiddag een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOMB. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... tussen knopend Iepenburg en Zoeterwouderdorp... 5 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam tussen Rijndijk en Roelof Arendsveen 4 kilometer... Een half uur vertraging op de A12 nog. Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. 7 kilometer file, de weg is weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Papendrecht. 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Knopend Gouwen 10 kilometer file. De N44 Den Haag-Amsterdam tussen de aansluiting met de N14 en leiden uit 4 kilometer. N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom bij Leimuiden, 6 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij Bedrijvenpark Rivium, 3 kilometer file. En 214 Papendrecht-Leerdam bij Afrit Gorkum, 3 kilometer. Op de N301 Almere-Barneveld tussen Almere en de A28, 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Natuurlijk, vandaar deze gedraaid. Santana en Corazon Espinado. Ja, het is uh, 8 over twee. Zandvoort een goedemiddag. Ruim 17 graden op dit moment in Zandvoort. Uh, en in het zonnetje nog veel warmer. Dolly, goedemiddag. En goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wat fijn dat u weer uh, bij de radio bent gebleven of de radio onder de arm heeft meegenomen naar een uh, gezellig warm plekje. En wij zitten weer binnen. Wij zitten weer gezellig binnen. Ja, ja dan ja. moeten we toch eens een keer wat aan gaan veranderen. Ja, precies. meer ja. op locatie, hè? Toch? Ja, op locatie of gewoon lekker een uh, plateauotje buiten bouwen. Ja, heel goed, <laughs> heel goed. Nou, leuk dat je er bent uh, vandaag, uh, Dolly. Ik vind het nog veel leuker om hier te zijn. Ja, wat gaan, ja. We, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan uh, heel veel muziek luisteren. En uh, we gaan eens kijken wat alle sportprestaties van vandaag weer zijn geweest. Want er zijn weer een paar prachtige ontwikkelingen op sportief uh, gebied. En uh, spannende momenten gaan we straks beleven, geloof ik... tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd, heb ik begrepen, die vandaag gaat komen. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja nou, dan gaan we uiteraard... Uh, naar kijken straks, naar die ontwikkelingen... en daar houden we u mee op de hoogte... zodat u gewoon lekker op het terrasje kunt blijven zitten... met in de ene hand een lekker drankje... en in de andere hand uh, de telefoon... waarop u natuurlijk de CFM-app heeft uh, geactiveerd... en uh, lekker meeluistert. Goed, um, wat gaan we nog meer doen? We gaan eens kijken welke dieren... Een, uh, en welk dier in speciaal een warm mandje zoekt gaan kijken wat er allemaal zo de laatste dagen gebeurd is... in Zandvoort en omstreken. Um, ja, wat nog meer. Het gedicht van de week natuurlijk. Van een uh, heel bijzondere dichteres dit keer. Oh, ben jij ja, dat? Uh, misschien uh, wel. Oké. Okay. Uh, uh, uh, ja. Uh, maar dan mijn pseudo, hè, mijn pseudo-ego. En... Um, wat hebben we nog meer eigenlijk? De evenementagenda natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, de even, wat staat ons allemaal weer te wachten de komende tijd? Wat kunnen we allemaal weer gezellig gaan doen? En het weerbericht. En uh, ik ga niet veel verklappen. Ik zeg alleen maar, geniet van vandaag. Want, eh... Uh, voor de rest kunnen we niet erg veel verwachten, geloof ik. Nee, zo is het. Dus neem het er lekker van. En we gaan uh, uiteraard de andere wedstrijden uit de Eredivisie ook voor je volgen. Vanmiddag bij Software op Zondag. En hier is Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and we talk slow.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 ...voor het begint het weekend altijd heel erg goed. Op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met de Euro Breakdown. Daarin uh, presenteert Maurice Mulder de 40 beste plaat van Europa. En ook deze staat daarin genoteerd. Je hoorde de nieuwe single van Ed Sheeran en Shape of You. Radio in Dit is CFM Zandvoort. Ja, zo duidelijk gaan we het Zandvoort nieuws uh, in het kort met je doornemen. Dus blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio CFM Zandvoort. Dit zien lopen nu in Girls Just One Have Fun. De meisjes willen het gewoon altijd naar hun zin hebben. En volgens mij had hij het gisteren ook naar je zin op het kerkplein trouwens. Echt wel. Ja, de meiden die hadden het vreselijk naar, naar hun zin. Het was supergezellig. Ja, het zesde Open Salvoorts kampioenschap Atenboschillen vond daar plaats. Ja, ja, weer georganiseerd door uh, het plein en... Uh... Alle muziek en dergelijke was weer in handen... en werd verzorgd door een R-Events. En er waren allemaal leuke zangers. Mike Dane, Christa Kerdijk, Jordan Peters. Hartstikke leuk. En met het mooie weer hadden ze natuurlijk genoeg publiek... want de terrassen zaten vol en er waren enorm veel wandelaars. En uh, die hebben het ook geweten, hoor, dat ze daar zaten gisteren ja, rond ja, die ja, tijd. Ja, ja, ja. Want uh, er, er was een, een, een, een, een presentator, Ben, hè? onze collega... Uh, voor de gelegenheid omgedoopt door mij uh, tot Ben de Schilleboer. Ben de Schillenboer, <laughs> Ben Zonneveld, daar hebben we het <laughs> ja, over. Ja, ja, ja, hij riep iedereen op om mee te doen. Zo ben ik ook uh, in het wedstrijdgebied terechtgekomen. Ja. Want ik was met de hondjes aan het wandelen. En uh, ja, ik, ik kon er niet langs natuurlijk zonder me in te laten schrijven. En het was zo leuk, het was zo leuk. Het waren allemaal leuke deelnemers, uh, niet alleen maar zandvoortes... Dus er waren ook Duitse deelnemers, Engelse deelnemers. Dus het was een internationaal gezelschap wat ging strijden om de eer. Ja, en, maar uh, jij deed mee voor, het, uh, voor, de, voor de fun, zeg maar. Maar ja, toch wilde dat je eigenlijk, bedoeling. toch ja, wilde je eigenlijk erg. wel goed presteren. Ja, want ja. ik zei nog, uh, ik heb zo'n last van mijn arm. Ach, zeg Ben, al doe je maar één aardappel, ja. mee. En een prijs heb je al, want alle deelnemers kregen een waard de bon van het plein voor friet voor vier personen. Dus uh, als je vanavond met mij me uit eten wil, dan weet je wat je krijgt. Nou, uh, in ieder geval... <laughs> Het is zondag, hè? Ja, ja tuurlijk. <laughs> maar in ieder geval... Um, Wat was ik nou? <laughs> Meteen nee, de kluts Ja, Het was dus, ja, nee, dus één, één aardappel. Maar het gekke is... dan, dan, dan gaat die spanning gaat stijgen. Hè? Er gaan steeds meer mensen zitten. En uh, mensen gaan een beetje nerveus. En iedereen gaat een beetje in die grote zakken aardappels zitten graaien... om te kijken voor de grootste aardappels. En dan stiekem naar je kant toe schuiven... Weet je wel dat je. Geweldig. Ja, echt heel leuk. En dan op een gegeven moment, dan is het zover. Gertjan jan Bluis, die, die trapte af met een fluitsignaal. Nou, daar gingen de tien minuten in. En in die tien minuten moest je er dus zoveel mogelijk schillen pitten. Mocht je laten zitten. Maar er mocht geen schilletje meer zijn. En er mocht ook geen schilletje in je, in je bakkie terechtkomen. Terwijl de schillen vlogen om je oren. Werkelijk waar. Ja, dat was er bijna niet tegen te houden. Iedereen zat onder de stukken schil en de. Maar goed, leuke muziek dus op de achtergrond erbij. En, uh, en iedereen zat uh, gezellig mee te zingen, ondanks de spanning. Ik zei nog, want ik zat met twee mensen aan de tafel van, het, uh, van, het, van de beachbopzingers. Ik zei, is dat niet leuk voor volgend jaar... om uh, onder het naam van uh, de aardappelsangers een gelegenheidsformatie te gaan vormen... en uh, al zingend uh, de boel muzikaal te ondersteunen? Nou, daar zou over nagedacht worden. Het is dus allemaal leuk. In ieder geval, uh, ja, je denkt dan ik doe, maar ik doe rustig aan, weet je wel. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want iedereen zit als een gek om je heen aan die aardappel te raspen. Dus jij ging dus ook een uh, keer. Voluit, voluit. voluit. En Met, hoeveel kilo was het? O, o, Bij, jou? Bij jou? Ja, dat weet je niet. Er wordt gewoon. Oh. Uh, nee, dat, dat krijg je niet meer terug als je buiten de top 3 valt. Dan krijg je nooit te horen hoeveel je. Ik had maar een heel klein randje hoor. Viel dus. jij buiten de top 3? <laughs> ik nou, viel buiten de top 3. Oh. Ja, maar ik heb gezegd ik ga trainen dit jaar en volgend jaar kom ik terug. Haal die back. Heel I'll goed, heel back. goed, heel goed. En dan ga ik namens IFM. De top 3. Ja, die de top weet jij. Want uiteindelijk, na 10 minuten, ging het fluissignaal en toen moest iedereen zijn handen van de aardappels afhouden. En uh, de top drie is geworden. Op nummer drie is geëindigd Joke van Auberlen. Nou, ik zag al dat haar emmertje aardig vol zat. En dat klopte, want ze had maar liefst 7,1 kilo aardappels bij elkaar geschild. In 10 minuten. In 10 minuten tijd. Dan uh, Marcel Buscher van, uh, van Rabbel, van de Lunchroom. Nou, ik heb al met zijn kok gesproken. Die zegt hij heeft een probleem, want hij laat mij altijd uh, de aardappels schillen. Maar vanaf heden is dat anders. Mooi. Want die is als tweede geëindigd. En uh, die heeft 7,2 kilo aardappels uh, weg zitten schillen. Ik zag ook dat hij een hele bijzondere tactiek had. Dus daar ga ik ook op oefenen voor volgend jaar. Maar eerste is geworden met bijna 8 kilo, 7,9 kilo Saskia Lemons. En die heeft dus de hoofdprijs en een hele grote beker gewonnen. Zo, geweldig. Mooi evenement ja. trouwens. Heel leuk. Heel gezellig. Ik raad het ook iedereen aan om toch te gaan doen. Maar ja, het was gisteren natuurlijk ook... Er waren 46 deelnemers. Ze hebben nog nooit zoveel deelnemers gehad. Maar ik, het was ook heerlijk weer, weer natuurlijk. Dus er waren ook heel veel mensen op de been. En het was ook lekker om daar in het zonnetje te zitten. En heel veel maar, gratis patat na afloop. Met al allemaal, die kilo's. Ja. ja, allemaal gratis patat. Iedereen, niet alleen voor de deelnemers... maar ook voor de passanten. En iedereen die gewoon trek had... die kon gewoon een puntzakje patat gaan halen. En uh, ja... En ik heb van de zomer wat te spelen. Want je kreeg ook allemaal een strandbal, alle deelnemers. Oh, wat leuk, dus ik, wat ik, leuk. Ik, ik vermaak me deze zomer wel op het strand. Heel goed, heel goed, heel <lacht> goed. Ja. Maar je moet wel radio blijven maken. Hè? Uiteraard. Niet, niet alleen met je balletje spelen. <lacht> nee, Desnoods nee, dus nee, nee. neem ik hem mee. Uh, Oké, okay, heel goed. <lacht> Tot zover het uh, bericht over het uh, aardappelschillen. Gisteren plaatsgevonden hier in Zalfort. En hier zijn de mezonets. foundation a special bond of creation ha! for all the single moms out there going through frustration clean by the neck charred up on I'm a Marie, she works the night by the water she's gone so far away from my father's daughter she just wants her life for a baby all on wall, no one will She's got to save him Daily struggle She tells him. Come, you, you will prepare. No, Mama, you never said, tear Cause you have said things here nah, and here. Nah, and you nah. give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know, say so you're not stop. Not time, not time for your dear. Now she got a six year old.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 Het blijft een mooie combi, hè, deze? Clean Bennett samen met Jean-Paul en Rockabye. Een plaat uit de hitlijsten van dit moment. En ook onze eigen Europese hitlijsten, Euro Breakdown. Daarin staat die genoteerd en geheel terecht, natuurlijk. Vier, het dus weer Zo, het is uh, bijna half drie, Dolly. We zijn ja, weer benieuwd ja. wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou, nou, ben je er echt benieuwd naar? Ja, ja, ja. Volgens Blijf mij zegt de... je straks van, dat had ik niet ongeweten. Blijven we dat mooie weer houden. Nou, ik ga het je vertellen. Ja, vandaag is het natuurlijk een toplentedag. We mogen ons pekkoper noemen. De zon schijnt volop. En er waait een uh, zeer zwakke zuidenwind. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 17 en de 19 graden. Maar, maar, maar, maar, maar. Na morgen. Ja, dan gaat toch de temperatuur helaas weer flink naar beneden. Nee, hè? Ja, helaas, ja. Ik vind heel erg dat ik dat nou weer moet zeggen... met mijn ja. optimistische instelling moet ik zulke pessimistisch nieuws gaan brengen. Het is zo lekker, dit weer. Maar goed. Dat heb jij weer. Oh. Ja, heb ik weer, verdorie. Nou, verder zijn er uh, wolkenvelden. Maar ja, zo nu en dan, en dat is dan wel weer eens graden troost. schijnt toch de zon. En vooral in de tweede helft van de week... komt het tot enige regen of enkele buien. En uh, vooral woensdag kan de regen van betekenis vallen. Dus uh, geen ramenlappen op dinsdag, uh, meiden. Want uh, daar ga je spijt van krijgen. En geen uh, kapje open. Dat vindt, Dat is ook niet, ook niet. Nee. nee, nee, nee. Dat wordt dan een vochtig verhaal. Het uh, wordt trouwens komende week een graad of 10, 11. En daar gaan we dus eigenlijk niet bovenuit komen. Dus uh, ja, het spijt me. Helaas kan ik er geen uh, beter weer van maken. Maar misschien daarna weer. We wachten het gewoon Wie af. Wie weet. Ja, zo is het. Het weer is <laughs> uit te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En de volgende keer meer, meer bij CFM. Het weer is trouwens ook na te lezen op de CFM-app, hè? En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Sanford en download hem nu op je telefoon of tablet. Is hier Tambourine.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 Zondagmiddag hier in Zandvoort. Graagje of 17 plus op dit moment. Dus we mogen zeker niet klagen. En vandaar ook heel veel zonnige muziek vanmiddag. Waaronder deze van Chloe en Esther van... tezamen met de Miami Sound Machine... en de single Konga. Nou, het ja. was ook uh, heel leuk te zien... Om, uh, om vandaag weer allemaal mensen met uh, kinderen... met schepnetjes en... Uh visnetjes en weet ik veel wat voorbij te zien komen die onderweg waren aan het strand. Ja, nou Leuk ja. hoor. De korte rokjes, die uh, ontbreken nog een beetje. Ja, die moeten er meer mee. komen. Ja, ja. Nou, dan moet het toch even, even wat warmer worden. Ja, hoor. Ja, ja, ja, ja. We gaan <laughs> eens even kijken naar de, de divisie. Uh, Dolly. En, uh, ja, een, want daar kan je ook warm ja, van worden. Eén belangrijke wedstrijd vandaag. Pek tegen Feyenoord. Ja, daar is ja, ja, gescoord, ja, ja. maar daar ja. zeggen we nog niks over. Nee. Want we gaan eerst uh, naar de wedstrijd van uh, afgelopen vrijdag. Sparta-Rotterdam tegen Excelsior. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 3. Ja, ja, en dan uh, gaan we door naar de zaterdag, want op de vrijdag is verder niets gespeeld. En op zaterdag dan beginnen we met de wedstrijd Vitesse tegen SC Heerenveen. En die is geëindigd in een... Uh, Resultaat van vier doelpunten voor Vitesse en twee voor Herenveen, Dus 4-2 voor Vitesse. Ja, flink gescoord uh, daar. Zo, ja, dat, dat, mensen hebben wel waar voor hun geld gekregen. Ja, weet, hè? weet je waar ook veel gescoord is? Bij uh, NEC tegen Ajax. En dan ja. ditmaal niet door NEC, maar wel door Ajax. Ah, zoals het de, hoort. De, de eindstand werd uh, 1 tegen 5. Kijk, ja. kijk, kijk. kijk uh, dus die zijn uh, lekker bezig zo uh, aan de kop uh, van de eredivisie. Ze zijn weer terug van weg geweest, lijkt het wel. Ja, hè? zeker. Ja, ja, ja. En uh, wat ook een mooie uitslag is geworden en waar ook heel veel gejuicht is... Uh, dat is bij de wedstrijd ADO-Den Haag tegen FC Groningen afgelopen zaterdag. Uh, ADO-Den Haag 4 uh, en uh, FC Groningen 3. Dus 4-3 in het voordeel van ADO-Den Haag. Nou, in Spanje is weinig gejuicht dan, want uh, als Albert Jan meeluistert... Ja, toch wel een beetje Groningen-fan. Dus ja, helaas. Ja, oh, ja, hopen, ja, helaas, helaas. Ja, ja, je kan niet alles hebben. Zo, of, je het... gaat, of je gaat naar Spanje of je blijft thuis en je moedigt Groningen aan. Ja, ja. Dat, ja dat kan ook. <laughs> nou, ik denk dat hij dat, dat niet doet, maar gewoon lekker naar Spanje gaat. Gelijk, Gelijk heeft hij. Ja, de, ja, de vierde wedstrijd van uh, gisteren zaterdag. Comet Eagles tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 uh, tegen vier. Hoezo? Hoezo, Almelo. <laughs> Speciaal voor Willem, hè? Ja, zo ja. is het. Hoezo? Hoezo? Ja. Uh, dan gaan we naar de dag van vandaag. En daar is één wedstrijd uitgespeeld. En dat was de wedstrijd AZ uh, tegen Roda JC. Die is geëindigd in een gelijkstand 1-1. En, ja, uh, en dan, dan is de eer natuurlijk weer komt het weer net zo uit hè? In de mine mutten. Nou mag Rob het mooie nieuws brengen. Wie er nou gescoord heeft? Ik wist het echt niet hoor dat het zo uitkwam. Jawel, wist je wist het hebt echt nee, het zit, nee, nee, jawel. nee nee nee nee nee nee. Hoppen, nee nee. Nou goed. Daar komt hij aan. Rob, uh, Rob, Dolly, brrr, Dolly, Dolly, brrr, De wedstrijd vanmiddag om half drie gestart is. Pec Zwolle tegen Feyenoord. Ja. Pek ja, ja. heeft gescoord. Dan staat het op dit moment 1 tegen 0. Het dus wordt spannend. Werk aan de winkel voor, voor Feyenoord om ja. de kop te behouden, natuurlijk. Zonder ah. dus meer. Ja. ja. Nou, dat wordt spannend. We gaan het in de gaten houden voor u. En mocht er weer een uh, verandering zijn, dan melden we dat toch tussendoor wel even. Zeker, hè? Want het is zeker, toch wel heel spannend. Zeker. Ja. Oké. Okay. Dan, nou, meer wedstrijden hebben we niet. Jawel, toch? FC Utrecht dan, tegen FC Twente. Oh, wacht, sorry. Ja, ja, oh, je is, staat erbij ja, te wachten. Ja, Ik denk, ja, dat ja. blijft het stil ineens, ja. <lacht> Wel opletten <lacht> te pierik, hè. Ja, goed, uh, dus één wedstrijd is nog aan de gang. Dan, uh, dat is FC Utrecht tegen FC Twente. En daar is de tussenstand gelijk. En nog steeds 0-0. Nog weinig te juichen geweest. En uh, dan om um, kwart voor vijf een wedstrijd die belangrijk is voor de top drie, zullen we het zo maar zeggen: mm -hmm. PSV tegen Willem II. We houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren.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 We don't. Ik het net over houden de wedstrijden uit de Eredivisie voor je in de gaten. Dan nou gaat dat vanmiddag de wedstrijd die om half drie gestart is... met name om Pek Zwolle tegen Feyenoord. Wat is daar gebeurd, Dolly? Ja, het is toch niet te geloven. We lezen het net voor en je kan er niet eens een plaatje uitdraaien... of, of alles is alweer helemaal anders. Want uh, tegen alle verwachtingen in, denk ik... Uh, is er weer een doelpunt uh, gescoord uh, te, bij de wedstrijd Pek Zwolle... Feyenoord, Noord, alleen hij is weer voor Pekswolle. Dus het staat dus op 2-0, ja. Jeetje. Jeetje, nou we houden hem in de gaten. Werk aan de winkel. En uh, voor Feyenoord zeg ik trun iets. En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.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 Zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok slaat, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, dur dan niet om mij, maar post op het leven. Treur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 Secreto, el secreto nan de coscativitos es secreto camino por la capa me siente enamorado me siente enamorado Tap verzorgd hoor, vandaag uh, in de studio uh, bij CFM. Doet ja, Albert-Jan nou nooit, hè, gewoon voor Lekker mij. Lekker plakje worst en uh, oh. <laughs> een stukje kaas. Nee, Heerlijk. Die komt met zoetigheid en dat mag ja, jij natuurlijk nee, nee, dat niet. Nee, mag, nee, jij mag dat, alleen maar hartig. Dat, dat is weer verboden. Een hartige jongen. En zo is dat. Ja. <laughs> heb je nog wat uh, nieuws voor ons? Oh ja hoor, Ja, dat heb ik zeker. Want uh, bijvoorbeeld afgelopen vrijdagavond uh, heeft de politie in het centrum van Zandvoort een alcoholcontrole gehouden. En in uh, 45 minuten, ja hou je Vast, hè? werden er 50 bestuurders aan het begin van de Haltestraat gecontroleerd. En gelukkig was er maar één die te veel gedronken had. Dat is er natuurlijk weer één te veel. Klopt. Aan de andere kant kan je zeggen, nou op een vrijdagavond en dan met 50 mensen. Ja, het is goed dat ze hem, uh, dat ze hem betrapt hebben, maar het valt mij nog mee tenminste. Gedurende de avonddienst is er ook nog een bromfietsbestuurder zonder rijbewijs aangehouden. En er zijn twee opgevoerde snorfietsen aangetroffen. En die bestuurders ontvingen een procesverbaal en een WOK-status. Ik weet wok. niet. Wat is een WOK-status? Wacht op keuren. Wacht op keuren. Ik dacht al, jongen, moeten ze nou zo'n Chinees of wat moeten ze? Een wokstatus? status ja, weet ik veel. Iets wat er nog of zo. Nou goed. Dus die voertuigen die zullen opnieuw gekeurd moeten worden. Eh, voordat ze weer de weg op moeten. En dat is een goede zaak natuurlijk. En rijden onder invloed trouwens, dat levert overigens naast een procesverbaal. ook justitiële documentatie op. Hè? Dus je krijgt meteen een strafblad. En dat is iets wat veel mensen zich waarschijnlijk niet realiseren. Dus denk goed na voordat je in een auto stapt nadat je drie wijntjes op hebt. Uh, indien het rijbewijs wordt ingevorderd... heeft de officier van justitie dan tien werkdagen... om een beslissing te nemen over het rijbewijs. En de richtlijn, richtlijn is dat het rijbewijs uh, tot aan de zitting bij de rechter ingehouden blijft. Dus die ene die gepakt is, die heeft dat probleem. En gelukkig verder niemand. Als we het dan toch even over het verkeer hebben... misschien even een handige mededeling. Want vanaf morgen, 7 uur s avonds... tot aan donderdag eh, april, 7 uur s ochtends... gaat de herenweg helemaal dicht in Heemstede... tussen de Rijnlaan en het Manpadslaan is voor alle autoverkeer vanwege werkzaamheden gesloten. De fietspaden kunnen wel gebruikt worden. Maar houdt u de rekening mee als u die kant op moet... en u moet die weg over dat u wordt omgeleid... via een bestaande omleidingsroute van de Prinsenlaan, Glipperdreef... en van Merlelaan, Dus. Uh, uh, te verwachten is dat er toch wel wat uh, tijd uh, in gaat zitten... en dat er wat oponthoud zal zijn. U bent bij deze gewaarschuwd. Dankjewel, Dolly. We gaan alweer op uh, naar het nieuws en weer van drie uur. Maar niet getreurd, hè, want we zijn er nog twee uur lang daarna. Lekker hapje erbij. Zonnige Zondagmiddag in Zandvoort. Wat willen we nog meer? Nou, meer muziek. Hier is Madonna en de Holiday. Zeggen. kwam al geluid uit, alleen ik verstond het niet. Dit is een blokcasieb. Ja, lekker lekker lekker. Nee, in de wedstrijd van uh, Feyenoord is uh, inmiddels gescoord. En wel door Feyenoord. Ja, dat wilde ik dus zeggen. Ik lief. Kijk, Feyenoord heeft gescoord. Ze zijn weer terug aan het komen. Ja, Pixwoller, de Feyenoord 2 uh, tegen 1. Een. Eensmakelijk. smakelijk. ik ga zellen. Het autobedrijf Pond, heeft een bot gedaan op Sparta en Batavus. De twee fietsenfabrikanten zijn nu in handen.